VVD-bewindslieden krijgen meer media-aandacht... dan PvdA-ministers en staatssecretarissen. Zowel in de krant als op tv komen VVD'ers vaker aan bod. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsmonitor... een onderzoeksinstituut voor de journalistiek. In de kranten telt de Monitor sinds de beëdiging van Rutte 2... 700 artikelen met VVD-bewindspersonen... tegen minder dan 500 met PvdA'ers. Op televisie worden VVD'ers 73 keer genoemd... PvdA'ers 41 keer. In deze cijfer zijn de optredens van premier Rutte, die het meest in de media verschijnt, niet meegenomen. Dat de VVD-ministers en staatssecretarissen meer aandacht krijgen... heeft onder meer te maken met de spanningen binnen de partij. Zo ontstond onrust rond de inkomensafhankelijke zorgpremie... en waren de staatssecretarissen wekers en teven veel in het nieuws met problemen. Bij een varkensbedrijf in Milhezen zijn ruim duizend varkens doodgevonden. De dieren zijn gestikt door een defect in de luchtinstallatie. Waarschijnlijk is het systeem gisteravond uitgevallen en toen de boer vanmiddag in de stal kwam ontdekte hij dat er 1100 varkens dood waren. De boer is de hele middag bezig geweest met het ruimen van de varkens met hulp van de brandweer. De varkens zijn meegenomen door een destructiebedrijf. Bij een aanrijding in Margraten in Limburg zijn twee vrouwen om het leven gekomen. De twee voetgangers werden rond vijf uur aangereden door een trekker. Volgens de burgemeester zijn de twee vrouwen zussen. De tractor zou bezig zijn geweest met het maaien van de berm. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.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 Vanavond in debat op 2. Kinderen beroven supermarkten. Minderjarigen schuldig aan doodslag. Hoe kan het zo ver komen? Ligt het aan de opvoeding van deze kinderen? En moeten ouders daarvoor worden gestraft? Vanavond in debat op 2. Kwart voor 9. live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl. Onderdeel van Landbouw Green Parks. Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Journalist Daan Dekker die is bij me komen zitten. Die weet alles van Brazilië, gaat er zo meteen naartoe emigreren. Samen met zijn vriendin. Klopt. Spannend, um, maar daar hebben we het niet over. We hebben het voornamelijk <laughs> over wat gebeurt er nu in Brazilië... met die demonstraties en wat heeft het voetbal mee te maken. En daar weet jij dan weer alles vanaf, want je bent bezig met een boek over het WK... Dat klopt helemaal. En uh, Romario moet er ook in komen, maar die heb je net gemist, uh, hè? Nog net gemist. Ik heb er uh, drie weken achteraan gezeten. Dat is ongeveer tien keer is mijn uh, interview toegezegd. Het ja. is ook weer tien keer afgezegd. <laughs> Ik heb inmiddels een pakket met stroopwafels, uh, klompjes. <laughs> naar Brazilië gestuurd en wederom is mijn interview toegezegd. Dus ja, laten we, laten we bidden. Ik denk <laughs> dat hij denkt, nee, niet weer, hij is er Nou, Nou, vol, Volgens mij vindt hij dat wel lekker. Ja, oké. Okay. Um, maar je weet, uh, je weet veel van Romario, dat is mooi, want we hebben het zo meteen over hem. Want um, hij is een van de, de opjutters van... Het protest dat daar gaande is, hè? Ja. Dat zo meteen. En Tim Hofman, onze internetpauze, die is er. We hebben het over Netflix. Ja. Jee. Ik ben blij, hoor. Nou. Ik ben blij. Wat ik gaan ben we doen? ook blij. In het kort, we kunnen binnenkort uh, via internet series kijken op televisie. Yes. Yes. Yes. Niet meer downloaden, gewoon bam, kijken. Bam. Een paar euro betalen en gaan. Dat zo. Today is topics. Luke, ja, we beginnen met het weer op vijf, want oh, oh, oh, oh, wat was het dus vandaag toch weer godsallermachtig warm, hè? Maar terwijl de beurs van de rooftop vielen, hing er onweer in de lucht, want er was namelijk eh, nou ja, onweer dus. Op basisschool De Meander in Tilburg waren ze voorbereid op een tropische warme dag met lekker veel buitenspelen, maar dat lijkt er nu... Nog niet in te zitten. Ah. En altijd, altijd als ik buiten wil spelen, is het takken weer. Uh, ook niet alleen op deze school trouwens, vielen de geplande bezigheden in het water. Ook op andere scholen in Brabant gingen de spelletjes niet door uh, nou ja, door, door het water dus. We hadden het zo leuk bedacht op basisschool Berkelo en Berkenlendschool. Laat de kinderen lekker waterspelletjes spelen met dat benauwde hete weer. Maar dat pakt even anders uit. Bij de school is verslaggever ook hier van zon. Oh, Rogier! Ah. Rogier, man! Zonde! Ah. Ja, het regent hier flink. Het heeft het laatste half uur flink geonweerd. Maar gelukkig staan wij onder een luifel. Dus je hoort het water gewoon op het luifel tikken uh, op het zeil. Ondertussen is het hier 20,7 graden geworden in Berkeley en Schot. Dus het valt allemaal nog wel mee. Ja, en een waterfestijn zou het hier worden. De sproeiers hadden al klaar moeten liggen. De waterpistolen die zijn meegenomen door de kinderen. Maar ja, het is even afwachten of het doorraad. Ah. Problemen dus op het schoolplein. Ah, en... oh, oké. Ja, okay. Problemen dus op het schoolplein, al hebben de kinderen er nog wel zin in hoor. Die willen gewoon waterspelletjes doen. Maar misschien gaat het niet door. Nou, ik denk van wel Straks straks houdt, denk ik wel weer op. Nee, dat, miste, dat denk ik, daar hoop ik. Ah, oh, hier. Aan die kinderen ligt het niet, die willen wel. Maar wat gaat er nou gebeuren? Ja, en de school wil ook heel graag hoor, want ze hebben al hun zinnen op deze dag gezet. En uh, de schoolleiding gaat kijken, het zou eigenlijk rond tien uur beginnen. Maar misschien wat later op de ochtend, als het dan toch weer een beetje tropisch warm wordt, dan uh, kan het misschien toch nog doorgaan. Maar ja, ik hoor het nou alweer donderen, dus het is af. Oh, <laughs> rugier. Oké. Okay. Nou goed, gaan we door met nummer vier. Daar staat het gras-tennis-toernooi in Rosmalen. Robin Haas, speelde vandaag... tegen. die muziek What the fuck? Welke muziek? Oh, mijn, mijn afgronddingetje? Nee, nee, nee, die heb ik nodig, geloof yes! Nee, Terma, nee. doe eens ze. Ik doe hem al uit, oké. Okay. Jezus. Ah. Man. Maar goed, Robin goed, dus die had vanmiddag een klein mental breakdownje Toen er muziek klonk vanaf de tribune. En sowieso zat hij niet zo lekker in zijn velletje. Hij wond zich ook al op over de zes gemiste breakkansen. Uiteindelijk verloor hij dan ook de wedstrijd. De Rus Jeff Kenny Donskoy was de Hagena met 6, 4 en 7, 5 de baas. Zet die muziek uit! het man, het is maar een pingeltje. Relax, het is dus mijn blokje 4. die uit! Nee, ik zet het niet uit. Mijn pingeltje. Oh, Jezus. Goed, door met nummer drie. Uh, niet 26 gevangenissen gaan dicht, maar 19. Onder druk van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Stevens zijn oorspronkelijke plannen aangepast. Meneer Teven, u heeft uw uh, gevangenisplan aangepast. Vindt u het een grote aanpassing? Vindt u het een grote aanpassing? Ja, ik vind het wel, wel een grote aanpassing. Ja. Ja, ja, dat is toch een hoop werk. hè? Hiermaal drie kantjes schrijven, dan gaat je niet in de koude kleren zitten. En... Het is goed nieuws voor de gevangenismedewerkers. In plaats van 3400 verdwijnen er nu 2000 banen. Maar goed, dat is toch nog wel 2000. En ook mensen buiten de business verliezen conditie. Nou, Ik vind dit behoorlijke sleutels, hoor. Is dit voor een celdeur? Nee, ja, dit is voor een heel grote poort... of een heel groot, inderdaad, een heel groot uh, klavierslot. Ja, de sleutel maken dus. Want al die gevangenissen hebben veel sleutels nodig... om de boer op slot te houden. En als er minder gevangenissen zijn, dan... Nou, wat dan? Als er minder gevangenissen zijn, dan... Dan heb je ook minder sleutels nodig. in Inderdaad, ja. En dat is nog niet alles. Zie ik daar handboeien? De sleutels voor handboeien maken wij ook, ja. Ik ja? heb nou wel een heel mooi je handboeien voor je liggen, hoor. Oh, je ja. Je moet geboeid afgevoerd worden hier, dat kan. dus geen enkel probleem, hoor. Nou, even dan. Ja. Jongens. Jongens. <laughs> Speciaal voor u. En dan mag u best uw best doen, maar dan komt hij niet meer los. Nee, Muurvast zit je dan, al kan het nog wel een tijdje strakker. hoor. Wilt u de poging wagen? Want ik kan ook de sleutels aan de collega's meegeven... dat ze u volgende week een uh, keer vrijmaken. Ja, u houdt er al van een grapje. Zo is hij. zal hem niet doordrukken. Kan steviger, tot zelfs uw, uw pols allemaal kapot is dus. Maar dat gaan we maar niet doen, denk ik. Het moet nee. leuk blijven. Precies, anders is het hier zo'n bloedige gebende, versplinterd bot en alles. Dat lijkt allemaal grappig, maar in realiteit is het toch een, vaak een tranendal. Nou gaat die gevangenis hier misschien wel dicht. Ja, dat vind ik belachelijk. Dat vind ik echt belachelijk. Er is de laatste jaren zo verschrikkelijk veel geïnvesteerd om die gevangenis op te knappen, up-to-date te houden, te restaureren. Kan toch niet. Dan wordt ontzettend met geld gesmeten, maar waar niet bij de overheid. Precies, waar niet, waar niet. En ondertussen worden ze wel als prinsen behandeld, hè, die criminelen. Waarom moeten de mensen in het bejaardenhuis... mogen die kiezen naar twee of drie soorten eten... en waarom is, in de, is er in de gevangenis hier voor iedere bevolkingsgroep... voor iedere geloof een andere maaltijd? Als ik koosje wil eten, krijg ik koosje eten. Wil ik halal eten, krijg ik halal eten. Eh, noem maar op, noem maar op. En in het bejaardenhuis hebben de mensen keuze naar het en appelmoes. Appelmoes, Willemijn. Er zijn verhalen bekend van bejaarden die al 13 jaar om appelmoes leven. Omdat ze geen spersiebonen lusten. En dan heb je geen keus. En als ze dan niet lusten, helaas pindakaas. Ja, en je kan nog kiezen uit pindakaas. Maar, maar verder hebben we niets. Dus advies voor Teven. Laat die minister maar eens met mij komen praten. Dan uh, denk ik dat we eruit gaan komen. Dat denk ik ook. Op twee dan de haring. Vandaag werd hij dan eindelijk goed geopend. Het haringseizoen. In Scheveningen is het eerste vaatje haring geveld. Twee weken na de officiële start van het haringseizoen. Dat werd ingeluid met vlaggetjesdag. Het eerste vaatje bracht 66.500 euro op. Ja, dat is mooi, want het gaat naar nou een goed doel. Vraag is nu alleen, hoe smaakt die nieuwe haring? Adi van der Hoek is schipper van de Wiron 5, een van de twee Nederlandse haringboten. Hoe is het met, uh, met, met vet gehalte? Zijn ze nu uh, lekker? Het is en een stuk beter dan de vorige trip, uh, maar het kan nog wel ietsjes beter. Hoe komt het nou dat ze uh, niet vet genoeg zijn? Ja, hebben is veel te weinig zonlicht gehad in het voorjaar. Dat is echt heel belangrijk voor de planktongroei. Ja. Als je weinig zonlicht uh, hebt... Je heb je weinig plankton, dus weinig eten voor de, ja. Voor de haring. Ja, ja snap, ik, snap ik. Ik had dit voor je ook maar weinig plankton te eten en het was <lacht> inderdaad geen vetpot. Haringen die nu straks in je keel glijden komen trouwens wel uit de Noordzee, maar niet echt uit de buurt. Uh, de 57 e breedtegraad, een uh, nul lengte, een beetje dwars van, uh, van Scholpand ebedien. Oh, daar helemaal. Helemaal ja. in het noorden van, uh, van de Noordzee. Ja. De westkant, ja tot komen bijna tot de 59 ze beter geraad en nog maar nog verder ook dus En hoe, hoe ver is dat waar waar zit u dan want ik ben niet zo bij de beter gaten. Dan zit je ter hoogte van de, de Shetland-Irlanden. Oh, zo, zo. Geen idee waar die liggen, maar het klinkt wel ver weg. Nou, en je weet je, <laughs> haring is nu te koop in je plaatselijke viskraam. En dan tot slot nog nummer één, daar zijn ze weer hoor, het oorlijke duo. Willem-Alexander en Maxima nog steeds bezig met de provincietour En ditmaal ging het stel naar Overijssel en Flevoland. Na het ontvangst van het kinderkoor in Emmeloord volgde een wandeling naar het cultuurplein voor het Theater Het Voorhuis. Daar werd een optreden gegeven door Danscentrum Artistiek en Flevox. Op de beursstraat presenteerden alle tien de dorpen zich. De koning en koningin maakten daar kennis met verschillende streekproducten zoals aardappels. Ja, aardappels. Daar had hij dus nog nooit van gehoord, En Willem Alexander? <laughs> Laat staan dat hij het ooit had gegeten. Ja, heel goed. Dit is een aardappel. De koning en koningin werden toegezongen door een groot kinderkoor. Nou, daarna de auto in en hops naar Overijssel. En nu zie ik daar een Volvo met een A-aankenteken, dus dat moet het dan natuurlijk wel zijn. Kijk, ze stappen uit. Het gejuich barst hier los. Ze zijn er. Eindelijk begonnen, dus. Eindelijk in Overijssel. <coughs> ik ben benieuwd. Het koninklijk bezoek aan Serebroek is nu oh, okay. echt begonnen. team is inmiddels De muziek begint. Zijn die muziek aan! <laughs> het koningslied wordt hier ingezet. Ze hebben er ontzettend op geoefend, maar nu is het toch even zoeken naar de woorden, zie ik? Ah, dat geeft niet hoor. Na drie maanden zoekt iedereen eigenlijk nog wel naar de woorden van het koningslied. Dus In Overijssel <coughs> snappen wij dat heel goed. Uh. Dat was het, Willemijn. Dat straks met de tweet. Yes, lukt. Tot zo. Oh. In Brazil, protests over spiraling high costs and poor public services have spilled into widespread anger. This is not an Arab spring, this woman says. Our problem is much easier to solve. Dit is geen Arabische lente en het probleem is veel makkelijker op te lossen. Je hoorde de demonstraties in Brazilië. Dat was de vertaling. Inmiddels zijn de frustraties over die te dure buskaartjes... daar waar het allemaal mee begon. Uitgegroeid tot een, een, een heel groot volk, volksprotest. Het grootste van de afgelopen twintig jaar. En die Brazilianen hebben het helemaal gehad... met de corrupte politieke elite, de slechte publieke voorzieningen... en vooral ook de torenhoge kosten van het WK-voetbal. Vannacht gingen ze opnieuw de straat op, enkele tienduizenden. Bij mij in de studiojournalist Daan Dekker. Nogmaals, goedenavond. Dank je wel. Op dit moment schrijf jij een boek over uh, het aankomende WK in Brazilië. Je bent er vier maanden geweest. Je gaat naartoe emigreren. Goede timing. Ja, vanaf uh, augustus naar Sao Paulo. Ja. Dus, loof en vanuit Rio de Janeiro onze exit-Hollander Anne Dorst. Goedenavond. Goedenavond. En weet jij de laatste stand in Brazilië-Mexico, de Mexico, Confederations Cup? Ja, ik zag net uh, Brazilië scoren. Wij, za wij zagen het ook hier in de, in de studio. Goed nieuws, Daan. Heel goed nieuws voor de ja. Brazilianen. Kunnen ja. ze dus nog een ja, beetje jagen? voor jou natuurlijk, kom op. Nou, of ja, ben je nog niet het helemaal eens? Ja, ik er heel veel uit, of. Anne, eventjes uh, over, over wat er nu allemaal aan de hand is. Hè? Er werd vannacht uh, opnieuw massaal gedemonstreerd. Um, gisteren heeft uh, president Dilma Rousseff. Gereageerd. En die zei eigenlijk iets opvallends. Die zei, nou, ik ben eigenlijk trots op de protesten. Het maakt onderdeel uit van de democratie. Um, is dat, heeft dat nog een beetje invloed? Je zou denken dat het daardoor misschien iets rustiger wordt. Is dat zo? Nou, niet dat het rustiger wordt. Misschien wel dat het, dat het protest zich iets minder tegen haar uh, daardoor gaat keren. Want er mm -hmm. was ook al een grote groep die riepen weg met, met Dilma en zo. Maar daar is niet iedereen het, uh, het mee eens. Uh, ja, wat je eigenlijk ziet nu ook, hè. op dit moment zijn er grote protesten in Fortaleza buiten bij het, uh, bij het stadion, bij de wedstrijd. Mm -hmm. en, um, ja, en gisteravond ook, maar het lijkt erop dat het steeds minder georganiseerd is. Dus dat het allemaal verschillende kleine groepjes zijn die elkaar weer opjagen om ook daar naartoe te gaan, om ook de straat op te gaan. En dat het dus eigenlijk um, ja, een beetje onduidelijk is van uh, wie is nou waarvoor? Ja. <laughs> Ja, en, en het is juist inderdaad, net jullie begonnen met dat het, het makkelijk op te lossen is. Maar het is inderdaad juist daardoor uh, wordt het een beetje versnipperd en uh, ja, roepen mensen juist op van uh, ja, hou het, hou het uh, als één groep samen. Anders dan volgende ja, nou, week afgelopen. Dat eigenlijk. is toch ook juist een beetje het het lastige. Het is niet één groep in die. het is vrij um, uh, nou, plotseling. Uh, zijn al die Brazilianen de straat opgegaan. Het zijn er echt tienduizenden. Um, en het is ook niet helemaal duidelijk... waar er nou precies voor gedemonstreerd wordt. Hè? Voor corruptie, voor te hoge kosten... Uh, bij, die ja. tijdens het WK zijn gemaakt... voor de te grote kloof tussen arm en rijk. Dus het, het, het klinkt mij ook helemaal niet in de oren... als iets georganiseerd. Nou ja, het is inderdaad, um, mensen zeggen van oh het komt zomaar ineens, dat is niet zo. Want uh, de middenklasse is onwijs gegroeid en daardoor heeft Brazilië echt in hele korte tijd uh, ja, een, een hoop aantal problemen bijgekregen. Ik bedoel, er zijn meer mensen die nu een auto rijden, dus het, ja, het verkeer is een chaos geworden. Er zijn meer mensen die uh, ja, uh, ziektezorg beter kunnen kunnen we betalen nu, maar ja, daardoor lopen de ziekenhuizen daar ook vol. En mm. Dus zo zijn er allemaal problemen bijgekomen. En nu lijkt het er in één keer allemaal uit te komen. Al die frustraties en alles wat nu slecht geregeld is, uh, ja, daar komen mensen tegen in actie. En ja. inderdaad, het ja, WK en de Confederations Cup die pakken geld kosten. dat dus Mensen zeggen van ja, dat kan gewoon echt niet. Nee. Dat moet anders. En wat, wat, wat verwacht je voor vanavond? Voor vanavond? Ja, uh, er zijn dus inderdaad in Fortaleza zijn er al duizenden mensen op straat. Uh, vanavond weet ik dat er hier uh, ja, tenminste mensen van Plan zijn ook weer richting maracana stadion te gaan. Die gaan proberen om daar ook weer te protesteren. Morgen staan er weer onwijze protesten op de agenda hier in Rio. Uh, afgelopen maandag uh, was het al gigantisch. Toen zag ik dat er al zo'n 50.000 mensen zich hadden aangemeld. morgen zijn dat er 200.000. Dus zo. ja, en, als, je, als, het allemaal, als die allemaal komen, wordt het wel vier keer zo groot ja. inderdaad. En je zei in het begin iets van ja, het worden steeds uh, versnipperder, de mensen die eraan meedoen. Een beetje rare types zitten er nu bij. Ja, inderdaad. Je hebt van die, van die groepen van uh, Anonymous en uh, nou, echt de anarchisten uh, die zich ook op een moment toch organiseren. Ja, ook als anarchisten. Mm. Um, maar die dus uh, ja, echt ook op, op gaan, social media zeggen... Ze gaan voortrellen. Die gaan echt voordrellen hm. van uh, ja de enige manier om dit op te zetten is ook echt in, uh, hun standpunt. Ja, hm. en hey, maar wat zegt de overheid daar? Want want uh, we zien dat overal dat over over de wereld de, de, de overheid reageert op protesten ook in Turkije, wat, wat ja. zeggen ze in Brazilië? Ja, die houden zich echt uh, heel comfortabel stil. Dat was ook inderdaad het eerste wat mij opviel uh, toen, ja, ook afgelopen maandag, van waar zijn die politici? Waarom reageert helemaal niemand? En ook op ook Globo willen ze gewoon nog steeds, uh, dat is de grootste uh, televisiezender, de grootste media, die uh, willen gewoon nog steeds het perfect picture van uh, iedereen gaat gezellig naar de voetbalwedstrijd. En we moeten ja. vooral niet op die uh, protesten focussen. Ja. Goed, nou vanavond uh, dus weer veel protesten aangekondigd op Facebook onder andere. Zometeen hebben we het vooral met Daan hier in de studio over... Uh, lichten we een van die dingen eruit, van die frustraties... namelijk die waanzinnig hoge kosten van het WK. Ik las, uh, er was aanvankelijk 1 miljard dollar uitgetrokken, Daan. Ja, voor de stadions alleen ja, al. En, en dat is 3 miljard geworden. Het is al 3 miljard alleen ja. al voor de bouw en, en, de, ja, en, de, renovaties. en de renovatie. Ja. Dat zometeen. En over Romario die het verzet Romario. daartegen leidt. Anne, dankjewel. Anne Dorst. Graag Girl, I say if only life. van deze Australische band. Dave Baxter... die zat hier voor jarenlang in een uh, nogal duistere metalband. Nou, uh, dan toch liever dit. Avalanche City, love, love, love. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Daan Dekker is nog bij, maar vertelt zoveel meer over Brazilië. En uh, Romario was een van de gezichten van het verzet daar. En wil je meepraten via Twitter, doe je met hashtag BNN Today. We hebben dus uh, twee weken lang op moeten wachten. Of twee weken langer dan, uh, dan gezegd was. Maar vandaag dan eindelijk de nieuwe haring. Heb je hem geproefd, Tim? Nee, ik ben wel een groot, uh, groot fan. Ik kom mm. uit Vlaar, in de Haringstad, maar, maar nee, nog niet. Jij, Daan? Nou, ik ben gisteren in Amsterdam bij een haringtent geweest. Daar hing een hele grote vlag Hollandse Nieuwe. Maar ja, is volgens mij ben ik <laughs> voor de gek gehouden. <laughs> ja, dat denk ik wel, ja. Officieel dus vandaag. Uh, het eerste vaatje dat, uh, dat kostte uh, ruim 66.000 euro. Nou, dat zal allemaal wel, dachten wij. Hoe smaakt die? Daar gaat het natuurlijk om. Dus wij stuurden onze stagiair erop uit vanmiddag... om uh, met een tas vol verse haring terug te komen. En die gingen we keuren met de collega's. En smaakt die, jongens? Ja, heel erg lekker. Heel zacht. Echt, uh, ja, dat is toch altijd een feest, hoor, de eerste van het jaar. Er zitten graadjes in. Nou, dat, proef je echt. dat is gewoon verse, malsen... Zachter. Mm. Ja, heel lekker. Ze zijn echt dikker. Ze ja, zijn wel vetter. Goeie hoor. Ja. Wel oké, okay, maar ze zijn een beetje taaier genoeg. Als hij tegen het, rotte, tegen het rotte aanzit, is hij op zo lekker. Ja, het is, is een beetje appels met peren te vergelijken. Want een, een oude haring is over het algemeen wat vetter en wat dikker. Lekker. En een, een nieuwe haring die is, uh, die is wat, wat, wat, ja, wat nieuwer en wat slanker. Dit is mijn allereerste haring ooit. Maar ik, vond, ik had een hele goeie. Ik vond hem heel erg lekker. Ja, ik vind het echt lekker. Mm. Lekker hè? Heel vet. Ja, die eerste die smaakte wel gewoon prima. Ik dacht, oh, oh lekker vis. Hè? Ui, lekker. Hm? En de tweede hap dacht ik, uh, uh, een, beetje, een beetje saai. Ik begon er wel te worden. En toen dacht ik bij de derde hap van, uh, een be, beetje misselijk. Misselijk, Ik vond hem uh, vlezig. Vlezig haar. Vlezig. Dat klinkt niet goed, hè? Nee. Nee, nee, nee, een vissige biefstuk is nee, doen, Nee, uh... Nee, maar je schijnt hem over vier dagen te moeten kopen. Dan is hij wat vetter. Oké. Okay. Ja, dus dan. Dank. Goed, woensdag. <laughs> uh, dan is Tim er, uh, want Tim is onze internetman. En dan hebben we het over nieuwe dingen. Goed nieuws. Ja, mij, heel thuis, erg. Tim. Ja, ja Netflix. Wat komt er? Netflix. Naar Nederland. Een uh, soort van Spotify, maar dan uh, niet voor muziek. We kennen Spotify, streamingdienst waarmee we miljoenen liedjes kunnen luisteren. Maar dan uh, voor films en series. Netflix, en um, dat is uh, vrij makkelijk. En dat is in de VS bestaat het al jaren. Uh, we zijn land nummer 41 en het komt nu dus naar Nederland. Nog niet Hoezo? precies bekend wanneer? Hoezo pas zo laat? Weet ik niet precies. Ik heb vandaag heen en weer gemaild met Netflix. Die zeiden, nou, als het pers uh, is, dan krijg je snel antwoord. Viel wel mee, maar ik, ik weet dat niet. Nee. Dus dat, uh... Want in, in de VS is het een waanzinnig succes. Ja, maar, maar echt, hè. Het is daar huge. Je moet je voorstellen dat je, dit, je kan het op je televisie met internet installeren... laptop, pc, xbox, overal. Um, um, en, en het schijnt dat daar, s'avonds en s s'nachts... een derde van het internetverkeer in de VS... Zo... Is Netflix. Is Netflix, om even ter illustratie. dat is uh, YouTube is 17% ja. en uh, Bittorrent, dus het illegale downloaden, is 5,5%. Ja. Dus het is echt massief. Ik weet nog, toen, toen Spotify kwam, en toen, uh, ik ben altijd een beetje achteraan... dus toen na een half jaar probeerde ik het een keertje. Nou, ik, ik wist vergekkigheid, weet je, dan, alsof je als kind in een snoepwinkel... je weet niet waar je moet beginnen. Nee, ik dat, wist niet wat ik uh... moest luisteren, ik werd helemaal... De, de keuze was overweldigend. Is dat ook zo met Netflix? Ja, zit er echt elke serie, elke film die ik wil zien, kan ik zien? Nee, zo makkelijk is het niet. In Amerika zijn het uh, ongeveer 13.000 films en series die je kan zien. Mm -hmm. Dat is veel. Dat, dat is, is heel erg veel. veel. Uh, maar ja. dat heeft ook te maken met rechten. Met HBO, die wil niet alles vrijgeven. Um, en uh, in uh, Denemarken. Veel, je... veel dus. Je uh, het kan... is wel veel, ja. ja, het is wel veel, maar niet oneindig. Niet miljoenen liedjes als in Spotify. Want is het, ook niet... De series van HBO kan je dan nou weer niet zien? Uh, niet allemaal. Mm. Uh, uh, in Denemarken bijvoorbeeld zijn er 2000 series die je kan kijken. En volgens mij 2600 in de Groot-Brittannië. Dus dat maakt ook niet zo groot uit een grote land dus in Nederland weet ze nog niet. Heb ik ook gevraagd op de mail uh, hoeveel het te gaan worden. Maar het zou er best veel kunnen worden. Um, um, maar de exacte aantallen willen ze nog niet vijf even. Maar ja, daar, daar hangt natuurlijk wel succes van af. Um, ja, nou ja, goed. Het ligt eraan waar, waar, waar de vraag naar is in Nederland. Um, uh, maar stel, uh, Game of Thrones. Dat kan ik toch wel zien, neem ik aan. Um, Volgens mij is Game of Thrones een van de paradepaardjes van HBO. Dat, ja, dat is HBO. Ja, ja, dat is HBO. En HBO heeft zelf natuurlijk ook zo'n soort streamingdienst. Uh, daar zijn ze uh, uh, druk mee. Um, uh, volgens mij, Game of Thrones... Niet, maar dat, dat ligt eraan hoe dat in Nederland gegeven wordt met rechten. Maar is er een oude Nederlandse series, Bassi en Adriaan? Bassi en Adriaan, ja, dat is een apart geval natuurlijk. Bassi en Adriaan, ik weet niet of je op YouTube heb gezocht op Bassi en Adriaan, dat is er niet. Die, nee, die, die, die, dat zijn nooit. best wel geldvol. <laughs> nee, maar dat, dat is er niet. Dat, dat, die schoppen alles van YouTube af. Dus het zou kunnen dat Bassi, alles is voor Bassi, weer geld ruikt en zegt van nou Netflix. Als je nou, ja, mag je daar wel uitzenden, want daar verdienen ze natuurlijk wel een beetje. Want Spotify is natuurlijk zo'n succes. Ja, de Beatles kan je er niet op vinden, maar voor de rest, als je niet een al te obscure smaak hebt, dan kan je het wel vinden. Ja, dat, absoluut. En, en, en het helpt ook, uh, weet je, het, het, het, het, er gaan heel weinig centen naar de artiesten, maar het, het levert wel geld op. Maar jij bent heel enthousiast. Ja. Terwijl, um, ik, ik ben, ik heb überhaupt het downloaden een beetje overgeslagen, mm -hmm. jij niet. Nee, nee. nee. Maar waarom vind jij dit dan toch een. een bedoel, je kan net zo goed blijven downloaden. Waarom is dit leuker of beter? Nou ja, als, als het. Want, want ze hebben dus gezegd een paar duizend series en films. En als het leuke series en films zijn, het is, het is fucking makkelijk. Dus je zet het aan, je betaalt uh, in Nederland gaat het. Willen ze ook niet precies zeggen, ongeveer 8 euro uh, per maand betalen. Uh, dat is niet zoveel. En dan hoef je alleen maar achterover je laptop of je pc of wel ook aan te zetten en te klikken. Weet je wel? En, en het is niet zo moeilijk met een met goede torrent zoeken... en dat dan downloaden en dan anderhalf uur wachten... tot je tien tot je gig aan, aan series hebt, maar gewoon, uh, gewoon zitten. Kijken. Ja, precies. Wanneer je zin hebt. Ja, wanneer je zin hebt. Ja. Um, iemand die dat al heeft gedaan, dat is um, Julian Althuisius. Goedenavond. Goedenavond. Uh, voor Hi. de Volkskrant hè, heb jij een, een leuk experiment gedaan. Je hebt namelijk ja. een serie met dertien afleveringen... die heb je allemaal achter elkaar gekeken. Gewoon omdat ja. het kan. En beviel dat... Uh, uh, nou, nee en ja tegelijkertijd. Okay. Uh, uh, ja, omdat het eigenlijk een hele kleine manier is om alles in één keer tot je te nemen. Uh, en nee, omdat 13 afleveringen in één dag proberen te kijken echt. Uh, toch wat, wat veel is. is. Oh. Ja. ja. ja. Wat, wat kijk je? Uh, ik kijk die serie die Netflix dus zelf heeft geproduceerd: uh, House of Cards, met Kevin Spacey erin. Mm -hmm. Dat is een soort uh, politiek drama waarin uh, hij zich in Washington uh, opwerkt, heel flinks naar boven. Uh, het is niet super spannend, maar het is wel, hè, net als Borgen, dat het wel interessant vind dat het je meesleept en dat je eigenlijk elke keer wel ja. meer wil weten. Ja. Maar het leuke is wel, wat je wat jij net zegt, dit is een serie die Netflix mede ja. betaald heeft. Want dat gaan ze ook doen, hè? of dat doen ze dus al. Ja, dat, ze hebben dus uh, uh, House of Cards gemaakt. Dat is een, uh, in ieder geval door, door critici heel erg goed ontvangen serie. En het is ook uh, waarschijnlijk gaat het ook wat prijzen winnen uh, dit jaar. En ze hebben uh, Arrested Development, die, uh, die comedy-serie hebben ze een nieuw leven ingeblazen. Die was in 2006 volgens mij gecanceld door Fox, maar ze hebben nu een nieuw, heel mooi nieuw seizoen gemaakt. En ze hebben een nieuwe serie met Pamke uh, Jansen, Hemlock Grove, een soort horror-serie. En die is wat minder goed ontvangen. Eigenlijk. Maar dat is ook een van de cruxen van, van het hele Netflix. Hè? Want uh, ja. uh, zij zeggen ook van, van in principe zou je, dus op een gegeven moment zou je televisiezenders buitenspel moeten zetten. Een van hun punchlines van de afgelopen tijd is: de goal is to become HBO before HBO uh, can become us. Dus zij willen eigenlijk zelf gaan produceren, zodat, zodat ze eigenlijk niet meer afhankelijk zijn van andere productiemaatschappijen ja. of televisiezenders. Gaat ze dat lukken, denk ja. je? Julian? Uh, nou, dat lijkt, dat lijkt mij. Nee, dat. dat, dat dat ze met House of Cards uh, hebben ze een schot in de roos gehad hebben. Development heb ik nog niet gezien. Maar mm. nou, kijk wat HBO uh, aflevert uh, qua series. Uh, weet je wel, ja, zoals uh, inderdaad Game of Thrones, yep, dat, daar kunnen ze voorlopig nog niet echt aan tippen. Goed, we gaan het zien. Uh, het komt in Nederland, ik geloof ik, eind van dit jaar toch? Ja, je moet even naar, naar de site van Netflix. Er is nog geen exacte datum. Dan kan je even je e-mailadres invullen en dan krijg je een mailtje als het zover is. Doe dat. Doe dat. Dat mag je niet zeggen. Oh nee. Dat knippen we eruit. Knippen we eruit. Julian, dank. Julian al Tim, dank Tim, dankjewel. Jo, geen punt. Dit is Radio 1: half tien de hoofdpunten van het NMS Journal met Renate Evers. VVD-bewindslieden komen vaker op tv en staan vaker in de krant dan de ministers en staatssecretarissen van de PvdA. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsmonitor, een onderzoeksinstituut voor de journalistiek. Het heeft mede te maken met de problemen binnen de VVD. Zo was er onrust rond de inkomensafhankelijke zorgpremie en waren de staatssecretarissen Wekers en teven veel in het nieuws met problemen. Op de Indische Oceaan is een enorm containerschip in tweeën gebroken. Het schip van meer dan 300 meter lang vervoerde zo'n 4500 containers. Onduidelijk is of het schip is gezonken. Oorzaak van de schipbreuk is nog niet bekend. De bemanning is van boord gehaald. En mogelijk zijn honderden containers in zee terechtgekomen. En de gemeente Tilburg moet voor de rechter komen... voor de dood van een baby in een zwembad. Het meisje kreeg twee luidsprekers bovenop zich. Die zaten niet goed aan het plafond vast. Het openbaar ministerie verwijt de gemeente en twee ambtenaren... dat ze te weinig hebben gedaan om het ongeluk te voorkomen. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Noord-Holland. <tied> Loop maar achterna. Sorry. <laughs> ik heb Robin Hazen vorig jaar gezien op de Spelen. Ja. En verloor hij dubbelspel. Yeah. En toen uh, dacht hij, denk ik, dat niemand keek. toen liep hij een uh, stenen trapje op. En toen sloeg hij... Als een gek sloeg je racket kapot. Ah. Nou, ja. ik dacht, gast. laat je niet zo gaan. Een soort van als het zo uh, ja. gek. Hij kan niet tegen zijn verlies, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee. Zometeen, Noord-Holland spreekt schande van Bloemengate. Een uh, meisje van acht is flink gepiepeld. En Maxima is er ook bij betrokken. En Daan Dekker is er ook nog over Brazilië. Maar eerst Luc met de tweets. De nieuwe haring is er en vandaag is het eerste vaartje geveld. En Twitter ja, vindt hem eigenlijk wel lekker. Jack van Gelder was erbij en daarom weten we meteen waarom het hier zo stinkt. Want hij zegt, zojuist is het eerste vaartje nieuwe haring bij de NOS afgeleverd. Koper van Vaartje hoopt dat mijn collega's bij de sport en journaal ervan smullen. Las van de werf, die zegt, morgen ga ik een nieuwe haring eten en daar verheug ik me nu al buitengewoon op. De Devon de Koning, die zegt, mensen, we hebben open huis vanavond. Nog 25 minuten, wie mij een nieuwe haring komt brengen, mag mijn huis hebben. Dus ik zal gewoon even langs gaan. Fond Zwart die zegt nou die haring van vandaag die was dus echt stukken lekkerder dan die van afgelopen maandag. Kasper Sikkema zegt ik heb niet echt genoten van mijn haring maar ach dat kan gebeuren. En Pepijn Lane is van de jeugdvertegenwoordiger. Die tweet eigenlijk maar één woord: Haring. Maar krijgt er wel meteen 12 retweets op. Dus dat vond ik dan wel weer gisteren. En hashtag Tata Lines, lines is trending topic. Dat is straattaal, maar goed, gelukkig weet ik daar uh, alles van. Tata is namelijk een Nederlander, aardappelhoofd. Dus Tata Lines zijn dus eigenlijk zinnen die je Nederlander zou kunnen uitspreken. Best een geinig overzichtje is het geworden. Klaas die tweet: Hey, het is 12 graden. Ik trek mijn hokpens aan. Mercedes zegt: Ik heb dit shirt pas een week aan. Ik kan hem nog wel een week aan. Hashtag Tata Lines. Brahim twittert, ik haat mijn moeder. Ik heb alleen maar 300 euro een iPhone en een iPad gekregen. David tweet, wist je nog toen ik drie maanden geleden... 1 euro aan je heb geleend? Hashtag Tata Lines. En Precious, die is er wel een beetje klaar mee. Want zij zegt, nu is het wel klaar met die Tata Lines. Hoor, slaat helemaal nergens op. Want de helft van jullie is zelf ook een Tata. Jij bent ook een Tata, Willemijn. Zeker. Ja. Ik ben er trots op. Tata in hart en nieren. <lacht> Dankjewel Luc. Barack Obama die sprak vandaag voor het eerst als Amerikaans president voor de iconische Brandenburger Tor in Berlijn. Vijftig jaar geleden gaf de toenmalige president John F. Kennedy daar een magische toespraak. Je zal het uh, gehoord hebben de afgelopen paar dagen. Um, die later de geschiedenisboeken zou ingaan als een van de beste ter wereld. Obama die wilde vandaag ook geschiedenis schrijven door in de voetsporen van JFK te treden. Even luisteren of dat gelukt is. It can be nine Berlin. Berlin, Berlin echoes through the ages. Hello, Berlin. I won't let you down. I will not give you up. I gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got. I won't let you down. So please don't give me up. Just I would really, really love to stick around. Oh, yeah. Thank you for this extraordinarily warm welcome it's so warm and I feel so good that I'm actually going to take off my jacket and anybody else who wants to feel free to. No wall can stand against the yearning of justice, the yearnings for freedom, the yearnings for peace that burns in the human heart. As long, as long as walls exist in our hearts to separate us from those who don't look like us or, or think like us or worship as we do, as we do. then we're going to have to work harder together to bring those walls of division down. Peace with justice means extending a hand to those who reach for freedom. The wall belongs to history. When we welcome the immigrant with his talents or her dreams, we are renewed. When we stand up for our gay and lesbian brothers and sisters and treat their love and their rights equally under the law, we defend our own liberty as well. We are more free when all people can pursue their own happiness. of the ages. This is the spirit of Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Obama in the Freedom George Michael remix. Radio 1, Ein, Wilhelm Eindhoven, BNN Today. No, I saw an interesting sign yesterday that read, sorry for the inconvenience. We are changing the country. Ik wil dat mijn regering listening to die voices voor verandering. Mijn regering is committed to sociale transformation. Ja, dat zei de Braziliaanse president Dilma Rousseff gisteren over de massademonstraties in haar land. Want die Brazilianen die zijn woest over de corrupte politie, eh, politieke elite, de slechte omstandigheden in de zorg en het onderwijs. en de in hun ogen bizar hoge kosten voor het aankomend WK. Wat zei jij nou, Daan? Er was 1 miljard begroot voor de renovatie en ja, bouw van stadions? Dat is 3 miljard geworden. 3 miljard. Op dan. dit moment, want nog niet alle stadions zijn af. En dat dus geloof het, ik. licht loopt het nog op. Twee keer zoveel als de vorige WK's bij elkaar. Ja. Ja, ja. Daar kan, kan je mooie joint strike fighters verkopen. <laughs> Bijvoorbeeld. Daan Dekker, die weet er we alles van, die was vier maanden in Brazilië. Je werkt namelijk aan een boek over Braziliaanse voetballers die in Nederland hebben gespeeld. Ja. Een aantal van hen heb je al gesproken. Romario moet nog. Moet nog. Eind augustus dan emigreer je ook naar Brazilië. Um, met name één persoon die maakt zich kwaad over het, uh, het WK en hoe de regering daarmee omgaat. En dat is oud voetballer Romario. En ik volg hem, nou, ik volg hem normaal niet. Maar ik weet nog goed PSV. En dan had hij grote bek. En uh, dan was hij een party animal. En ik wist niet dat hij, dat hij sociaal bewogen was, eerlijk gezegd. Nee, dat zal, minder, zal meer mensen verbazen. Uh, bij PSV stond hij uh, toch wel al bekend als een lastpak. Hij uh, ging elke avond ongeveer stappen. Ja. Um, kwam te laat op trainingen, of kwam helemaal niet. Maar tegenwoordig, uh, ja, hij is een van de beste politici van Brazilië. Want hij zit, geloof ik, voor de Socialistische Partij, ja. is hij uh, parlementslid? Ja, sinds 2010. Ja. En het is een mooi verhaal hoe die, hoe die politiek betrokken is geraakt. Ja, hij heeft uh, um, een uh, dochtertje gekregen met het syndroom van Down. Mm -hmm. En hij wil, uh, dat heeft hem aange, aangevuurd om, om voor uh, de... de Gehandicapten in Brazilië uh, op te komen. en de politiek in te gaan en actie te ondernemen. En hij is ook behoorlijk succesvol, begrijp ik. Ja, zeker. Hij, uh, um, hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er uh, kaartjes uh, op, tijdens het WK. kaartjes komen voor, voor de arme mensen, goedkope kaartjes. Voor studenten, gehandicapten. Mm -hmm. um, Terwijl er ook wel weer... lees ik vandaag in de krant. een, een van die, hoe heet het prachtige stadion? dat beroemde stadion. Maracana. Ja, die is omgebouwd en er zijn nu geen, uh, geen staanplaatsen meer. Nee, dat, ja, dat, is, dat is het hele probleem. Um, vroeger kon je naar de Maracana voor, uh, voor een real. dat is uh, ongeveer uh, 50 cent. Ja. Uh, tegenwoordig kost een kaartje 20 euro. Um, ja, dat is, dat is nogal een inflatie. Behoorlijk. Ja, ja. Ja. Dus ja. dat is ook en, een van de reden. Ja, voor daar de zijn de protesten. mensen boos over. Ja. Maar goed, Romario dus, uh, die heeft wel dingen voor elkaar gekregen. Dus, maar ik, hij is ook echt, echt um, een van de van de aanstichters waardoor de mensen de straat opbrengen. Nou, hij is. Al jaren uh, zit hij achter de volle van de politici aan. Mm. Door erop te wijzen dat het WK vooral uh, een investering in Brazilië moet worden. En niet alleen een tijdelijk evenement. Uh, waar de hele wereld eventjes naar kijkt. En dat iedereen alweer vertrekt. En dat ja, Brazilië er nauwelijks van profiteert. Ja. Hij wil echt dat Brazilië uh, door dat WK een stap vooruit zet. Hoe dan? Want, want, want wat zouden ze anders moeten doen volgens hem? Of volgens het volk? Nou, Het probleem is dat um, door tijdsnood geldnood, um, er vooral veel geld is gestoken in de stadions, in plaats van in de infrastructuur, in andere zaken waar de Brazilianen later wat aan hebben. Kijk, als je een mooi stadion hebt staan, dat is nu leuk, maar als je uh, in Brazilia wordt bijvoorbeeld is nu een stadion gebouwd, normaal gesproken gaan er in elk weekend gaan 2000 mensen naar het stadion, als daar een stadion staat van, van 60.000 mensen, ja, daar heb, daar heb je niet veel aan. Ja, Beetje zonde. Een beetje zonde. Ja, ja. Ja, ja. Maar hij, hij laat zich ook echt heel kritisch uit. Hè. Hij heeft geloof ik van de week een interview aan de BBC gegeven. En dan is hij, hij is niet bescheiden in wat hij zegt. Hij is, hij is nooit bescheiden geweest. Hij, hij zegt ook dat hij door God op deze aarde zit om speciale dingen te doen. Dus bescheidenheid <laughs> ziet niet Romario. Nee. Um, ja, hij noemt het een, een feest voor, voor de elite. Uh, en, en vindt dat er genoeg geroofd is door de politici in Brazilië. Uh, hij neemt geen blad voor de mond. Nee. Nee. En zijn tegenhanger is uh, die andere uh, godenzoon uit Brazilië, Ronaldo. Ronaldo. Ja, het braafste jongetje van de klas. Want wat doet hij? Uh, die zit in de, in de organisatie van het, uh, van het WK. Um, en hij speelt in heel veel reclames. Uh, ik denk, als je, als je in Brazilië bent en je zet de tv aan, dan. Een van de twee reclames kom je Ronaldo tegen. Dus die, die is vooral heel rijk aan het worden op dit moment. Is hij nou weer een beetje slank? Hij... Ja, hij heeft net aan het programma meegedaan. Nee. Hij is flink afgevallen, 20 nee. kilo ongeveer. <laughs> ja. um, jij, jij hebt daar rondgelopen in Brazilië. Je hebt daar rondgereisd, vier maanden lang. En al die kritiek die nu uh, vooral op, die, op, op, op, op, op, op, op al het geld dat allemaal in het WK is gepompt, snap je? Net heb je dingen gezien waarvan je denkt, ja, ik, ik begrijp die, die protesten. Ja, ik begrijp ja, zeker. Um, het onderwijs. Uh, dat gewoon van een erbarmelijk niveau is. Uh, gezondheidszorg. Uh, de maar bussen. Hoe, hoe zie je dat dan als je rondreist? Nou ja, je hoort het vooral van mensen. Uh, als je naar de universiteit wil, uh, moet je een toelatingstest doen. Het Probleem is alleen dat het onderwijs uh, van een heel laag niveau is. Wil je goed onderwijs krijgen, dan moet je uh, naar een privéschool. En dat kunnen alleen de rijken betalen. Mm -hmm. Waardoor de armen nauwelijks toegang krijgen tot de universiteit. Er is wel een soort quota uh, inge ingevoerd... waardoor uh, 10 à 20 procent... ik weet het niet precies... Uh, wel toegang krijgt van ook van de uh, openbare scholen verplicht aangenomen moet worden op de universiteit. Ja. Uh, maar die mensen redden het niet omdat zij gewoon niet genoeg uh, goed onderwijs hebben gehad. En vallen vaak na een jaar eraf. af. Dus daardoor hou je een enorm klasverschil ja. uh, in de maatschappij. Ja, nou, Zuid-Afrika Zuid Zuid was dat WK natuurlijk een, een evenement waardoor heel veel problematiek daar nog steeds onder de aandacht werd gebracht. Is dit dan niet een buitenkans voor Brazilië? om de internationale politiek of, of wie dan ook eens te laten kijken... of dat land onder de loep te leggen? Ja, zeker. En daarom is het ook wel goed dat dit gebeurt... en dat de mensen de straat op, op gaan. Het is alleen jammer dat uh, nu ook uh, ja, vandalen misbruik maken van de situatie. Afgelopen nacht is het uh, een net gerenoveerde theater in Sao Paulo... is vernield, bijvoorbeeld. Uh, heel veel winkels uh, zijn leeggeroofd. Ja. Het is te hopen dat ja, dat... dat ja, die tendens zich niet door ja. gaat zetten. Maar het is, eigenlijk, het is goed dat mensen hun stem laten horen... en eens dus een keer zeggen van ja, tot hier en niet verder. Maar het is toch ook raar, want de, wat ik begrijp... is dat het vooral de lagere middenklasse is die de straat op gaat. Terwijl Brazilië doet het de afgelopen jaren ja, supergoed economisch. Die hebben het allemaal veel beter gekregen. En toch gaan ze de straat op. Ja, dat klopt. Er is een enorme middenklasse ontstaan in Brazilië. Afgelopen tien jaar hebben 14 miljoen mensen de armoedegrens achter zich gelaten. Mm -hmm. Het gaat dus eigenlijk gewoon ontzettend goed met Brazilië. Het probleem is alleen dat de economische ontwikkelingen ja, stokken een beetje op dit moment. Het gaat niet meer zo hard als het de afgelopen jaren ging. De inflatie neemt weer toe. En mensen zijn gewoon bang dat... Ja, er was heel veel optimisme en de mensen zijn bang dat het... Dat het toch niet gaat gebeuren. Dat Brazilië heeft zoveel potentie... en dat, dat het er toch weer niet uit gaat komen. En, en, en, ja. hm. en maar dus... je, begrijp jij het? Want... Ja, zeker. Want Dat, dat zit hem ook uh, in de politiek. Er is zoveel corruptie. Er wordt zoveel ja. geld weggegooid. Ja. En dat, dat moet stoppen. En als dat, dat stopt, dan kan Brazilië echt stap vooruit zetten. Maar het is wel nog wat we net ook van Anne hoorden in het vorige gedeelte. Uh, het is een beetje vaag allemaal. Het zijn geen leiders die de protesten leiden. Geen echte leiders. Er komen nu allemaal rare types erbij. Zoals die anonymous mensen... Um, dit, het lijkt veel minder georganiseerd dan bijvoorbeeld in Turkije. Hoe denk je dat dit gaat aflopen? Ja, maar Brazilianen iets laten organiseren, dat, dat, wer <laughs> dat werkt niet. Hey, nee, dit, dat gaat, nee, nee. Sterft dit een stille dood over een week? Um, dat denk ik niet, eigenlijk. Het zal wel, uh, um, het zal wel weer af gaan nemen, maar ik verwacht dat het richting het WK weer, weer toe gaat nemen. Natuurlijk nog even. Dat nu nog eventjes, absoluut. Ja. Maar goed, het is een jaar. De Braziliaanse regering zou nu wel actie moeten gaan ondernemen. Komt het goed met al die stadions? Want die zijn allemaal nog lang niet af. Ik denk dat het allemaal goed komt. In, de, in Brazilië heb je nog gezegd, het gezegd, daarom zei jij toe. Dat wil zeggen dat je met zeer creatieve oplossingen alles wel af kan krijgen. Er zullen alleen, zullen alleen wel wat gebreken boven water komen in het Maracana. Stadions overstromen de wc's momenteel. Ja. Um, dus er zullen wel wat gebreken boven water komen. Maar het komt goed. En jouw land, jouw toekomstige homeland... Nou, mijn staat... land is niet hoor. Nou ja, ja je ja. toekomstige ik bossing, land. Ja, ja. Je staat uh, nog steeds <laughs> 1-0 voor ja. in de Confederations Cup. Goed om te weten. Ah, David Bowie. Ah, oh, lekker. Ja? Ja, ja, ja, vind ik ik, ook? ja, ik hou van David Bowie. Ja. This is not America. Yes. This is not of you, the little piece in me, will die, this is not a miracle, for this is not a miracle, blossom nummer uh, This is Not America is uit 85 van David Bowie en over twee weken dan gaat hij uh, handgeschreven teksten veilen van het nummer The Jean The Genie, A72, uh, en dat moet maar liefst tussen de 14.000 en 17.500 euro opbrengen. Tim, ga je dat kopen? Ik zou ja. het kunnen betalen, ja. ja. <laughs> Kijk, dat wilde ik even horen. Uh, David Bowie dus. Radio 1 Willemijn Veenhoven. Today. Nou, Isa, hoe denk je dat het zal voelen als je daar straks staat aan de kade? Heel spannend. Ja. Hoe zenuwachtig zal je zijn? Heel zenuwachtig. Ja. Maar je bent iemand van heel veel praatjes, hè? Ja. Maar op dat moment niet echt. Dit is echt zo'n drama. Dit is uh, de achtjarige Isa uit Enkhuizen. <clears throat> Toen ze hoort dat, dat zij de welkomstbloemen aan Maxima en Willem-Alexander... mochten overhandigen bij een bezoek aan, het, uh, aan, het, aan, aan Enkhuizen. Maar wat, ging er, wat gebeurde er? Isa ging dat dus niet doen. Want in plaats van Isa stond namelijk het zoontje van gedeputeerde Elisabeth Post... Met de bloemen klaar voor het Koningspaar. Oh, oh, oh. Ze dus is corruptie. People's, precies, corruptie. Romario, oh, ja, we hebben Edel... een voetballer <laughs> nodig nu. <laughs> Maarten, Maarten Edelenbos, verslaggever van RTV Noord-Holland. en inwoner van Enkhuizen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we lachen erom, maar dit is natuurlijk een drama. Nou ja, voor haar natuurlijk zeker inderdaad. Ze had er heel erg naar uitgekeken dat ze die bloemen mochten overhandigen. En uh, wat schetste haar verbazing? De avond ervoor hadden ze een generale repetitie. En uh, tijdens die generale repetitie ja, ging het eigenlijk helemaal fout. Uh, opeens stond daar een jongetje naast haar. En uh, die werd dus blijkbaar degene die mee mocht doen. En uh, de ochtend uh, daarna, of de middag daarna, toen uh, het koningspaar uitkwam, het huis, kwam het jongetje weer aanzetten. Ja. En uh, die kreeg de bloem in de handen. En vervolgens was hij degene die het uitdeelde. Ze stond er wel bij, Ik kreeg er ook nog een handje, maar ja, eigenlijk een beetje voor spek en bonen. En, maar ja, wat, is er, wat is er gebeurd? Isa is gewoon, gewoon een hardhandig hard terzijde geschoven. Nou ja, daar lijkt het in ieder geval wel op. En dat was een beetje wat onze verbazing uh, schetste. Want we begrepen ook inderdaad van de familie van Isa dat ze er behoorlijk van ondersteboven boven was. En echt dagenlang toch wel uh, nou ja, verdrietig van is uh, geweest. Hmm. En uh, nou ja, wat, wat bleek dus na het geval uh, dat uh, toen we even rond gingen bellen van ja, hoe kan dit nou... Dat de provincie tegen ons zei van nee hoor, dit was al lang al bekend. We uh, hebben met de, de gemeente overlegd. En het was al lang al duidelijk dat zij nou ja. uh, en hij dus samen het bloemetje zouden gaan overhandigen. Maar ja, toen belden we de gemeente Enkhuizen ja. En die hadden kwamen met een heel ander verhaal. En die zei, ja, de provincie kwam opeens twee dagen van tevoren aanzetten. En die wilde de lijst hebben met uh, wat wij hadden afgesproken. Zo. En opeens stond het jongetje erbij. Ik heb deze, deze, deze rel eerder gehoord. Dat doet me denk ik een beetje aan de graaf. Ja, het is ja. er even van weg. en ik, nou. Je bent absoluut niet de enige die er zo over denkt. Want als je op Twitter vervolgens ook kijkt naar de reacties, dan komt die vergelijking inderdaad uh, heel veel voor. Ja, ja. Dus ja. Maar heeft uh, mevrouw Post, de gedeputeerde, die heeft gewoon haar eigen voren geduwd, begrijp ik. Letterlijk echt, tuurlijk. Nou ja. ja, nou ja, daar lijkt het in ieder geval wel op. Ze hebben nu zelf een officiële lezing naar buiten gedaan, uh, de provincie, want ze wil niet zelf reageren. Uh, maar ze hebben een officiële reactie naar buiten gedaan, daar hebben ze een hele dag over gedaan. En daar kwam het uiteindelijk uit dat ze zeiden van ja, wij hadden iemand naar voren geschoven. En uh, de gemeente Ninkhuis had iemand naar voren geschoven. Miscommunicatie, en toen dachten we, we willen ze niet teleurstellen. Dus dan maar allebei. Nou, dat klinkt inderdaad een plausibel ja. verhaal. Maar goed, als je dan weet dat ze bijvoorbeeld ochtends nog zeiden uh, dat het uh, uh, ging om, uh, uh, uh, dat ze het eigenlijk van tevoren al hadden afgestemd, dat het toen al lang al bekend was. En nou, ja, er volgden nog een paar verschillende verhalen, dan denk je, het Het is een hele kwestie. En de SP heeft al vragen gesteld, hoe gaat het? aflopen. Nou ja, ik weet niet precies hoe het gaat aflopen. Dus andere mensen zeggen van ja, we maken je hier je druk om. Uh, het gaat uh, zielig voor het meisje. Uh, nou ja, uiteraard is het jongetje natuurlijk ook uiteindelijk slachtoffer geworden. Want uh, ja, de is sneu voor zijn jongetje, Dit is natuurlijk voor hem natuurlijk ook hartstikke leuk. En uh, die zal er niet op zitten te wachten dat hij er nou op wordt uh, afgerekend. Misschien wel. Oh, goed, jeetje. Het is natuurlijk het is natuurlijk sneu voor iedereen uiteindelijk. Hmm. In dat opzicht. Maar goed, als gedeputeerde ja, moet je dit soort dingen gewoon überhaupt denk ik niet doen. Uh, nee. je, je wekt de kwestie van een belangenverstrengeling. Vriendspog. Zo, ze moet weg, maar het of niet? Ja. Moet ze weg, mevrouw Post? Nou, uh, nou ja, wat, wat mij betreft is dat, is dat niet aan mij. Maar de politiek, uh, uh, ja, je weet het nooit in de provincie Noord-Holland. Uh, uh, ik begreep in ieder geval dat de oppositie uh, de messen heeft geslepen. Maandag is er een Provinciale staatsvergadering. Dus uh, wie weet wat daar het gaat volgen. Bloemengate, wij blijven het volgen. Maarten Edelbos, dank. Graag gedaan. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad winning.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 Tim, Tim zegt gewoon, ik vind het echt een leuk nummer. Ja, ja Mr. Big, to be with you. Ja. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor de tweets. Goede man Floris van Bommel die overwoog vandaag zijn eigen leestekengebruik... en kwam tot een verrassende conclusie. Hey Willemijn, ik voel me altijd een beetje simpel als ik smileys gebruik. Maar smileys zijn toch eigenlijk gewoon leestekens... net als een vraagteken, maar dan leuker en veelzeggender... Ik kijk eigenlijk uit naar hoe dacht dat de huidige tieners aan de macht komen... en smileys officieel taalgebruik maken. Smiley les op school, smileys in de literatuur, smileys op de menukaart. En het liefst ook voor elke smiley een eigen pitoontje, zodat we ze ook op de radio hebben. Vrolijke Vollendammer Kees Tol, die had een visvijf. Hey Willemijn. Nou, ik heb vandaag uh, voor het eerst kennis gemaakt met een haringparty. Stel je voor een heleboel kak bij elkaar met ieder een bal in de mond. Maar eerlijk is eerlijk, de haring was niet te dik... Goed op temperatuur, niet te vet en met een uitje en een zuurtje bij het genoten van een heerlijke Hollandse naar. Nou, ik kan hem je aanraden. Tot volgende week. En natuurlijk tot slot mijn eigen moeder. Haar lieve kind, nu de overheid zorgtaken afstoot, lees ik over kinderen die voor hun hulpbehoevende ouders een huisje in hun tuin laten bouwen. Nu is het natuurlijk nog niet zo ver en is jouw tuin wel wat klein. Maar je hebt wel een schuur. En daar zie ik voor zo nodig wel mogelijkheden. Kom binnenkort weer eens een Ede. Dan kunnen we hier eens wat dieper op ingaan. Oh my god. Hij heeft geen uh, ramen, mam. Uh, dit was hem weer. Twitter.com slash als je ons wilt volgen. Dank, heren in de studio. Zo meteen langs de lijn